Clemens Peters met het NOS Journaal. In Ede hebben drie mensen het café verlaten waar al de hele ochtend een gijzeling aan de gang is. Dat heeft de politie bevestigd nadat nou, er door beelden te zien was dat drie mensen in een jas van het café naar buiten kwamen. De gijzeling is nog niet voorbij, er zijn nog mensen binnen. De politie is met veel mensen en materieel aanwezig, net als de brandweer en de explosieve opruimingsdienst. De omgeving van het museumplein in Ede is afgesloten en er zijn zo'n 150 woningen ontruimd.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 De politie heeft bij een snelheidscontrole in de kofferbak van een auto een man gevonden. Hij bleek nog een openstaande gevangenisstraf van 45 dagen te moeten uitzitten en hij had vermoedelijk harddrugs bij zich. De man uit Tilburg is gearresteerd. De bestuurder van de auto trok de aandacht van de politie door kort na middernacht met een te hoge snelheid over de A16 te rijden. Tijdens de controle vonden de agenten Hash in de auto.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 Er zijn op dit moment geen bijzondere te melden op de weg. En tot zover hebben AWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Oud Zandvoort. Ze gaan naar en waar die zegt nu verkeer. Goedemiddag, haar op de in mijn luisteraars u luistert weer naar het programma ZFM Oud Zandvoort. En ik heet u allemaal van harte welkom. Of u nou in Zandvoort woont of daar buiten. U bent geïnteresseerd in dit programma en daar zijn we heel erg blij mee. Naast mij aan tafel zit, en ik mag Vrouwkje zeggen... want we kennen elkaar al zo lang, vrouwtje Paap van der Meijen. Die ga ik straks over haar leven vragen... Maar ik moet eerst nog even zeggen dat Thomas de Jong weer de techniek verzorgt. Thomas, fijn dat je er bent. Je hebt weer heerlijke muziek uitgekozen, zei je. Dus daar gaan we straks van genieten. Goed, welkom, uh, vrouwtje, in dit uh, programma. Ik zal nog even tegen de luisteraars zeggen... als uh, ze iets willen vragen aan jou of willen toevoegen aan jouw verhaal... dan kunnen ze bellen 023 57 9, 3. Ja, daar ja, zit ik dan. Daar zit je dan. En we gaan beginnen bij het begin waar begonnen moet worden, zeiden ze vroeger. He, en dat is van, uh, ja, waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Uh, waar woon je? Van wie ben je erin? He, dat, uh... Ja, moet ik dat maar beginnen? Ja, ik zou zeggen, steek maar van wal. Nou, mijn moeder heette dus Marijtje van der Zee... Ze is geboren in de Kruisstraat. In het café van Drommel. Dus mijn opoe heette Opoe van der Zee. Um, en er was getrouwd met Haring van der Zee. Om het een beetje makkelijk te maken. Haring van der Zee. Dat is, <laughs> hoe ik krijg je nooit van, krijg de naam het van elkaar? Haring. gehoord? Nee, ja. niemand. Nee. Nee. Nou ja, dat terzijde. En uh, mijn vader... Dat is, die komt uit het geslacht van Van der Meijen. Zijn vader heet... Uh, Kors. Nou ja, die zijn vader heette weer Piet, geloof ik. Het is altijd uh, Piet van Kors en Kors van Piet. Nou ja, zo gaat het verder. Hè? Zo zijn we ook uh, uitgekomen. Piet is nou de jongste bij ons. Uh, wat wil je nog meer weten? Ik ben geboren op 13 januari 1926. Zo. Dus ook al heel oud. Nou, dat is een respectabele leeftijd... Ik hoop het toch lang voor volthouwen. deze vieve dame ja. die naast mij zit... die ja. je absoluut deze leeftijd niet zal geven. Maar jouw vader was dus Piet van der Meijen. Ja. En die en... was getrouwd dus met Marijtje van der Zee. Ja. En ja, wat was jouw vader? Want ik weet dat wel, maar niet alle nee. luisteraars zullen dat weten. Nou, mijn vader heeft dus 40 jaar gewerkt bij de burgerlijke stand... in Zandvoort. Heeft dus iedereen... Uh, ingeschreven toen ze geboren werden. Een heleboel van de oude Zandvoorters weten dat nog wel. En die hebben ze, heeft ze getrouwd. Een heleboel mensen zijn er getrouwd door Piet van der Meijen. En die zijn ook weer, als ze naderhand overleden zijn... zijn ze uitgeschreven, dan werd het ook ingeschreven. Dus de meeste Zandvoortse mensen weten wel... dat die van, van der Meijen, wie en, dat is. En tot hoe lang heeft hij bij de gemeente gewerkt? Tot 1954. Het was ook zo... Ja, die naam is heel bekend. Het heeft ook heel lang geduurd dat uh, in Zandvoort... dat de mensen wisten dat ik getrouwd was met Paap. Mijn man werd altijd ook van der Meijen genoemd. Dus het was <laughs> heel moeilijk. Vooral om Paap is natuurlijk ook een hele algemene naam. Dus als er opgebeld werd... dan moest ik altijd maar zeggen met vrouwtje van der Meijer spreek je. Want als ik zei mevrouw Paap... Paap dan dachten dus, ze, dat, dan zijn we verkeerd is, verbonden. Ja, dus de groenteman die wist eigenlijk jaren niet later... niet dat ik van der Meijen, dat ik paap heette. Die zeiden ook altijd mevrouw van der Meijen tegen me. Zo ging dat eigenlijk. Ja. Nou ja, uh, mijn vader die komt uit een gezin van... Uh, drie jongens en vier ongetrouwde zusters had hij. Dus dat was een... Uh, ja, ik ben er heel erg door verwend. Ze woonden bij ons om de hoek... En waar is dat bij ons om de hoek? De Marenstraat, dat huis dat staat er ook nog steeds. Ook nog steeds in de oude toestand. Er was altijd een pension vroeger. En naderhand natuurlijk kamers vroeger. En wij zelf woonden op de, in de Marningstraat. En dat is in de hoek. Ik heb juist uh, ons huis waar ik dan woon. Dat was eigenlijk het eerste huis ook in de buurt wat daar gebouwd werd. Dat is van 1907. Zo. Yes, ja. Het is dus bijna een monument. Mm -hmm. 1907. 1907. Ja, en, en dus het was nog een braakliggend gebied. Dus ja. geen Ooster en Westerparkstraat. En... Nee, nou, er werd wel een uh, zandpad was er. Naar de Hoogweg. En dan was er op de Hoogweg. Daar had je de eerste huizen. En dat was het Pension Hollenberg. En dat was weer van mijn grootmoeders kant. Dus, dat, uh, dus als je op de hoge weg stond bij waar nu die uh, flat is, aan de, dan je het parkeertrein, zal ik maar zeggen. En Hoogland, dan keek je het, voor, het volgende huis, dat was dan mijn huis waar ik dan woon. En dan was ertussen was het voetbalveld. Dus daar werd, uh, van welke vereniging? Ja, dat weet ik niet. Oh, nou ja, goed, <laughs> ik dat... was niet van 1907. Want toen woonden we er nog niet, want mijn ouders zijn getrouwd in 1919. Dus toen zijn ze er pas komen wonen. Uh, nou, wat wil je nog meer weten? Nou, waar wonen je zelf? Je bent in 53 getrouwd. Ik ben getrouwd, in 53, 53 nog getrouwd. door je vader getrouwd? Ja, mijn moeder kreeg al een uh, zenuwtoeval bijna. Toen ze hoorde dat mijn man niet kon een huis krijgen in Noord. Nou, dat vond ze zo ver. Weet je, en gelukkig, er kwam, ik liep met het wijkje van het hervormde kerkblad. En dat was op het Nassauplein En toen zei ik tegen mijn vader, god, ik heb een huis ontdekt. En die man is ziek. En uh, nou ja, die bleef niet leven. En toen konden wij gelukkig dat huis krijgen op het Nassauplein... en dat was dicht bij ons op de hoek natuurlijk. Dus daar heb ik gewoon tot 1972. En toen kwam mijn vader weer een uh, ja, paar keertje bij me... en die zei, God, uh, onze buren gaan weg. En dat was mevrouw Dees. Die ging naar de Bodaan. Hij zegt, dat huis komt leeg. Misschien is het wat voor jou. Ja, nou ja, mijn man moest wel eerst even denken. Maar goed, die ging ook overstag... En toen zijn we daarin gekomen. En dat was heel goed bekeken van mijn pa. Want uh, mijn moeder, uh, hij is na een jaar daar gestorven. En mijn moeder had hulp nodig. En dat hebben we dus vijf jaar kunnen doen. Uh, S'morgens ging ik kijken of ze uit bed was. Uh, ze kwam bij me eten. En s'avonds ging ik met mijn man weer kijken of ze in bed lag. Dus het was eigenlijk al mantelzorg in die tijd. Dat deden ze ook al. Ja, dat, uh, dat wordt dan nu uh, als iets moderns. Hè? Dat het gezin ja. uh, nou. of de omgeving meer uh, zorg moet verlenen. Nee. Maar dat was vroeger natuurlijk net zo. Ja, en dan is het ook geen vraag. Dan, is het, dan moet je, hè? bedoel, of moet je, ja. En het werd ook het geen bij. mantelzorg genoemd. Het nee. hoorde er gewoon bij. Ja. Je zorgde voor je ja. ouders. Ja. Als je daar toen natuurlijk in toe staat, in staat was. was. Nou ja, en dat had je natuurlijk ook al. Mijn vader zat ook in onderling hulpentoon. Nou, dat was ook al zoiets. Dat was ook een sociale instelling. He, als de mensen ziek werden, dan werd er gekookt voor de, voor de vrouwen of voor de gezinnen. En de, nou ja, dat was ook. He, een wijkverpleegster was er in dienst van de gemeente. Nou ja, dat was, uh, ja, zo ging dat vroeger eigenlijk. Wij gaan even naar een muziekje luisteren, Thomas. Ja. Wat heb je voor moois voor ons? Ik heb uh, Abba, Mamma Mia. kent kent nummer natuurlijk, uh, Mamma Mia van uh, ABBA. Uh, dat is uh, ja, toch iets waar ik mee opgevoed ben. Maar ken jij die muziek ook, uh, Vrouwtje? Ja, ik ken het allemaal wel. Nou, ja, de melodieën, maar dat zegt me nooit zoveel. Nee, uh, maar dat hoeft ook niet. Nee. <laughs> ik heb wel veel gezongen, maar niet dit jaar Wat jij... Uh mij verteld hebt, dat is dat we nog heel even over je vader en dan sluiten we het hoofdstuk af en gaan we het over jou hebben. Uh, want de meeste mensen van jouw leeftijd vraag ik van waar was je in de oorlog? En de mensen, de meesten zeiden ja, we gingen naar zus of naar zo. Nee, maar, we blijven wonen. We waren met uh, de eerste evacuatie was... Uh, wow mochten er 1300 mensen blijven op Zandvoort. En de tweede evacuatie, toen zaten we met 700 mensen. Hele kleine gemeenschap. En uh, we moesten wel natuurlijk uh, verhuizen, want we, ik zat in het sperrgebied. Dus ik ben verhuisd naar de Willeminenweg. Daar zaten alle ambtenaren van de... Van het, ja, eigenlijk wel. En welk Frieden? nummer zat je op de Wilhelmine? 21. Oh, dat is aan de overkant. Ja, ja. Ja. En naast ons zat uh, de korpschef, Vremon want de politie en zo en waterbedrijf en nou ja en bosman geloof ik de gemeentesecretaris ja die moesten allemaal blijven om het apparaat, ja, apparaat. in stand te houden ja en dan had je natuurlijk de bakker dat was Willem van der Werf geloof ik ja in ieder geval en nog een bakker geloof ik slager hek geloof ik en mijn ouders die jouw ja, uh, ouders waren ja. er ook natuurlijk ja want nou jouw ja, jouw vader is natuurlijk in 43 al overleden 1944. Uh, ja, ja. Maar goed, ja. uh, je vertelde een mooie verhalen over je, je vader... dat hij dan met geld, hoe zat dat? Ja, je moest de evacuatie voorbereiden naar Groningen. Dus daar moest hij naartoe om te kijken... om te zeggen dat er zoveel mensen... want dat waren de mensen die niet zelf voor onder dak konden vinden... hier in de buurt of op eigen gelegenheid. Want er gingen een heleboel mensen naar Heemstede natuurlijk en naar Haarlem. Maar die anderen, ja, die moesten naar een andere plek... En die hadden ze weer in uh, Groningen. Nou ja, dat was veel ver natuurlijk. Oude Pekela. En Smilde, dat zat het uh, diaconiehuis. En uh, nou ja, dan moest hij dan naartoe. En dan met geld. En dan hoeveel mensen. waar gaan die mensen naartoe? En toen kwam hij terug. En toen reed de trein nog natuurlijk. Maar die uh, ging niet. Toen heeft hij de aansluiting. Toen hij terugging, de aansluiting gemist in Amsterdam. Nou, toen moest hij. Uh, ik kon niet ergens terecht natuurlijk, station gaat dicht. En uh, nou ja, toen was er een man. Met, hij wilde hij een taxi nemen? Nou, er was er een eentje. En die zei: Nou ja, ik heb dan wel onderdak. En toen kwam hij ergens terecht in de Warmoestraat. Het was natuurlijk niet de beste buurt, maar goed. Hij kwam er wel. Het was uh, verduistering, dus het was hartstikke donker. Het regende, mijn vader, keek, kon niet zo goed zien. Maar goed, hij kreeg onderdak. Werd er gebeld. De deur ging open, en een uh, klein ligje. Ja, het zegt die chauffeur, ik heb een gast voor jou. Dus die man, oh, nou, de deuren open, pijn, mocht binnenkomen. Maar die man, die deed weer heel vlug de deur dicht. Want uh, ja, het mocht geen licht buiten zijn. Maar toen bleef mijn vader met zijn vinger tussen de deur zitten. Oh. <laughs> en die man en mijn vader, ja, die bonkte. En toen zei die man, wat is er nou? Ja. Je moet de deur open doen, want ik moet die vinger eruit hebben. Nou ja, zeg. Oh, ja. dat is pijnlijk. Ja, nou ja, goed, dat werd een beetje verbonden daarna. Mijn vader verrekte van de pijn natuurlijk. En toen hij de volgende, want hij zegt, nou hij heeft zich ook niet uitgekleed. Want hij is maar zo blijven zitten in de slaapkamer. Want hij dacht, ja, waar ben ik hier met al die uh, toestanden? En ik ga toch met de eerste trein uh, morgen naar Zandvoort toe. En dan ga ik meteen naar de dokter. Dokter van Frazen was er toen nog. En toen zegt hij, nou, toen kwam ik de volgende dag bij dokter Van Vrazen. kwam hij eruit vandaan en toen kwam er een man. Die liep op de hoge weg en die zei, hoe is het ermee, meneer van der Meij? Hoe zegt hij, hoe weet u dat nou? Nou ja, hij zegt, ik was ook in die straat. Dat is het eigenlijk. Nou ja, ja, zo gaat dat. Zo gaat dat. De gemeenschap. Ja, en ja. dat hele verhaal van uh, de evacuatie naar Veedam en albe Pekela... dat hebben we in een eerdere ja. uitzending met Maarten Keur... en oh, je uh, weet het ook wel. Uh, Klaas Koper ja. hebben we daar uitgebreid... Oh, daar op, hebben jullie al over gehad. Maar goed, uh, ja. ik vond dit wel een heel mooi verhaal. Ja. Goed, we sluiten de familie af en wij gaan uh, met jou verder... Uh, nou goed, je trouwde in uh, 1953 met ja. uh, Aadie Paap. Paap. Maar wat deed je voor die tijd? Ik uh, heb van 1945 tot aan mijn trouwen gewerkt bij het arbeidsbureau. Eerst uh, in de Haltestraat, boven het postkantoor. En toen dat afgebroken werd, ja. Toen zijn we verhuisd naar de Zeestraat. In uh, Zeestraat 28... En, en, en dat we, Ja, ik werd aangenomen, want uh, ik was dan een zandvoortje. en er zaten twee uh, ambtenaren uit Haarlem. Maar ik kende de Zandvoortse mensen... en dan moest ik altijd als er iemand kwam zeggen... ja, dat is er een van die en die. En dat werd de scheldnaam erbij. Of de business scheldnaam, nee, het zijn geen scheldnaam, het zijn bijnamen. Bijnamen om mensen te onderscheiden. Onderscheiden, want er waren geloof ik, uh, nou, ik weet niet hoeveel ari Papen. Uh, dus dat werd meteen erbij geschreven en dan... Uh, Wisten ze wie het was. En, en waar is nummer 28, even voor dat de luisteraar? Dat is tussen de Stationstraat en de Brugstraat. En dat is bij de ene hoek was Luttek uh, de, de apotheek, de drogist. De drogist. Ja, en, uh, en dan had je Gerrit, de kapper. Nou ja, dan had je het arbeidsbureau. En, uh, en dan werkte ik onder uh, Kees Kuiper, heel bekend ja. natuurlijk. Is dat ook later de Kees Kuiper van de krant? Van ja. Ja, ja, precies. maar die liefde lag meer bij de krant dan bij het arbeidsbureau, denk ik. Dus die... Uh, heeft toen aan de ontslag genomen... en is bij de krant gaan werken. Ja. En, en jij vertelde wat je deed in je vrije... tijd. of als je in de buitendienst was? Ja, als of ik in zo? de buitendienst was... dan ging ik even naar Adeloos... die, uh, woonde, dat, die de vader was postbode... en die woonde... Uh, Kostverlorenstraat... en die naaide zelf... en dan ging ik even naar haar toe... want dan ging we wat programma even maken voor de padvinderij... want dat moest ook gebeuren. Goed, padvinderij, <laughs> volgende ja. item. Ja, ja. Hoe ben je daar terecht gekomen... Uh, via de driehoek. Eerst was de, uh, dat was de christelijke padvinderij eigenlijk. Hè, driehoek. En na de hand werd het padvinderij. En daar was de leidster van, juffrouw Jansen. Dat zullen ook wel heel veel mensen weten. Nou, die heeft me gevormd. Want die, was, uh, die heeft wel de plicht erin geheid. Kan je wel zeggen. Als er uh, vergadering was. Denk erom. En dat moet gebeuren. En dat, uh, daar moet je heen. Nou, ik had niet het lef om te zeggen... ik heb geen zin of weet ik veel. Want het moest gebeuren en ik heb het met veel plezier gedaan. En waar uh, was de padvinderij gevestigd? Nou, we hebben overal gezeten. Uh, in de oorlog hadden we het al een beetje. Want het is eigenlijk begonnen als meisjesclub. Nou ja, in de oorlog mocht de padvinderij niet. we hadden we een meisjesclub. Nou, dat was op de Koninginnenweg heb je ergens een huis... met een grote tuin daar gingen we dan maar in zitten. Maar na de oorlog... Toen kon ik weer, ja, met mijn vaders hulp. de oude bewaarschool. op de Duinweg. De Tonnenberg. De Tonnenberg. Ja, want daar heb ik ook nog op de padvinderij gezeten. Ja. ja, en dan heb ik. Te, ja, dat moest je dan meubuleren En dan was ik nogal bevriend met Hendrik Koning. Dat was natuurlijk de Timmerman. En dan hadden we, konden we ergens boomstammetjes krijgen. En uh, die heeft hij allemaal gezaagd. En dan hadden we. dat waren krukjes, hè? Voor de kabouters. Voor de kabouters, juist. Ja, ja. ja. <laughs> bij vrolijke handige aardmannetjes. Helpen moeder met potjes uh, en, en pannetjes. <laughs> ja, dat... Dit de is het, ja. Dit motto, is het motto van de elf. Van elf. Denk eerst aan, aan de ander, ander... en dan, dan aan, aan, jezelf. aan jezelf. Nou, ben je er weer? Ja, ik ben er weer, hoor. <laughs> ja, dat ja. was uh, ja, inderdaad ja. De, de Tonnenberg. Tonnenberg. En met die, ja, dat, dat heette dan volkjes. En dan volkjes. had je inderdaad die, die krukjes zo ja. rondstaan... en dan in een hoekje. Ja. En dat was jouw volkje. Het was, wel, het was wel een oud gebouw, maar dat kon niet schelen. Het was in ieder geval... Je mocht dan alles laten staan. Dat was al een uh, pre. Ja. ja. En dat heb ik acht jaar gedaan. Ja, ook in mijn trouwen nog. Want ik, zelfs nog een keer, uh, weet ik wel, moest ik, uh, ja, toen was ik al getrouwd. En toen had ik uh, riplappen besteld. Ja. <lacht> en natuurlijk, ja, dat vinden padvindenreg ging voor het uh, ja... <coughs> Ging ik eigenlijk voor mijn huishouden, hè? Dus uh, ik zei tegen de slager, dat was krijger... ach oh, gooi ze maar door de brievenbus. Oh, dat zou u doen. En toen kwam ik thuis, en er lag alleen het papier nog op de grond, want ik had een hond. En dat was ik even vergeten. <lacht> <lacht> nou, die had er een opgegeven. op Die had er een opgegeven. op ja, gegeven. Wat maar, ik, eh, uh, eh, uh, padverdrijf, tenzij je er nog iets meer over wil vertellen. Uh, wat in het kerkblad van oktober kwam ik een heel mooi artikel over jou tegen. Dat uit het landelijke blad Woord en Dienst... dat was geschreven door onze predikant Teunard van der Linden. Die had een interview met jou gehad. Dat ging over het kerkkoor. Ja, ik heb ik ook gezegd. ben ik in 43 opgekomen. en uh, Toen was ik ook nog jong natuurlijk, 17 jaar, ik je en je uh, nagaan. Nou ja, daar ben ik heel lang opgebleven. Ik ben er ook wat een keertje af geweest, want ik ben niet altijd eens geweest met de dirigent... maar dat mag niet hinderen. En uh, ik heb... ja, ik heb niet alleen op het kerkkoor gezongen... maar ook op het TOZ, Ordetoriumkoor. Dat, uh, dat bestaat niet meer? Nee. Dat vond ik eigenlijk uh, heel leuk. Ja, veel fijn. En, maar dat kerkkoor was heel groot uh, vroeger. In de het begin wel, want dat werd uh, toegeleid door Herman Dees. Toen hadden we een heel groot koor. En toen deden we ook... Orde ja, we gaven concerten en zo. Dat, uh, maar goed, toen is Herman Dees weggegaan en toen is het echt uh, alleen voor de... Nou ja, we deden nog wel concerten natuurlijk, maar andere dirigenten. Hè. Maar toen ben ik dus bij het auditoriumkoor gekomen... en ik heb ook gezongen in het uh, COV in Arnhem bij uh, Matthäus Passion. Oh. Dat, ja, dat, en daar uh, ga je nog ieder jaar naartoe? Daar ga ik elk jaar, dat was mijn eerste uitje met mijn man. <lacht> een andere man zou zeggen, ga je mee naar de bioscoop. Maar hij zei, ik heb kaartjes voor de matthäus -pansion. En dat was voor de eerste keer dat ik het hoorde. En toen was ik helemaal verkocht. En uh, daar ga ik elk jaar nog heen. Dus, uh... <lacht> Had jouw man trouwens ook een, uh, een bijnaam? Omdat je zei, nee. van de paap... Uh, er zijn nee, veel... ja, eigenlijk alleen. Zijn vader was uh, schoenmaker... En uh, dan werd hij wel eens ja, je veronderscheid Chris, van eentje van Crispijn. Crispijn was de god, of hoe noem je dat, de bescherm uh, Ja, je hebt de uh, drogistische gaper. En, ja, ja. ja. Van, <laughs> de... Dus oh. dan zeiden ze wel eens. Maar uh, uh, ja, zijn vader was verder niet zo bekend. En zijn moeder kwam uit Giethoorn, dus die was natuurlijk ook niet uit Zandvoort. Ja, we gaan maar straks goed. verder ja. met alle activiteiten die je ontplooit hebt in je leven... En Thomas die is, heeft een muziekje voor ons.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 en die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dat van hem mot. Ik noem haar salade, en hem noem ik Bas. Ja, dit was een heel gezellig bekend nummer ja. van uh, Tom Anders. De Motten. De motte precies. Er wonen twee motten in mijn oude jas. Goed, we hebben het over de padvinerij gehad. We hebben het over het kerkkoor, waar je heel lang in... En, en ja, eigenlijk is het kerkkoor ter ziele... maar jullie zijn toch met een groepje bezig om weer... Van twaalf hebben we, ja. Om, om, om voor de kerstdiensten... Voor de senioren, hè? Ja. ja. Of, of hoe noem je dat? Om, om toch weer wat uh, voor ja. te bereiden. Uh, nou, de, de, straks viel ook uh, even, toen we zaten te praten... het woord uh, welver... Rode Kruis. Ja, Rode Kruis, heb ik ook nog ingezeten. En toen heb ik dan... Het uh, verplegen ligt me niet, helemaal niet. Maar wel met mijn handen werken. Dus ik heb uh, welvaar gedaan. En dan, uh, en dan had ik natuurlijk ook het... Uh, ja, het diakeniehuis. Daar kwam mijn man, die zat, was weer de diaken. En dan kreeg ik van mijn man uh, geld... om uh, materiaal te kopen. En dan ging ik elke week... naar het diakeniehuis. En dan ging ik met die oudjes... Uh, kan je even voor de luisteraars vertellen waar het diaconiehuis was? Voor de ja, luisteraars? In de Nieuwstraat. In de Nieuwstraat. Dat was het, ja. En daar zat dan zuster de Beer en zuster Snijders. Dat waren de twee directieleden. En, nou ja, en mijn man zat dan in dat bestuur. Dus daar waren we heel erg bij betrokken. En uh, nou ja, ik vond het wel leuk. Met, uh... En later heeft het een andere naam gekregen. Ja, Hulspanshof. Ja, en de, de, dat flatgebouw wat er nu staat, heet ook... Huls, uh, ook was, wat, ja. Nou ja, Even ter plaatsbepaling ja, uh, ja. waar het was. Ja. En hoeveel mensen zaten daar ongeveer? Heb je daar enig idee van? Ja, ik denk um, 34 of zo, 36. Want dat is mijn, toen mijn man erin kwam, is er steeds uh, verbouwd. Toen kwamen die kleine huisjes erbij. En elke keer werd er weer een huisje bijgetrokken. En boven werden de kamertjes uh, verbouwd. Het was, uh, was na de oorlog was er natuurlijk uh, was er niks. Dus het moest helemaal een beetje... Uh, en, ja. en zijn die mensen naar Smilde gegaan? Of van nee, het gemeentelijke Nee, dat was al van tevoren. Want toen zat mijn vader in het bestuur van het, ja, het Oh ja. ja, tuurlijk. Ja, want mijn vader ging ook nog... Toen, dat, uh, toen ze in Smilde zaten, dan ging hij met lantaarnplaatjes één keer per jaar, of weet ik het zoveel, naar Smilde. om ze een avond uh, Oud-Zandvoort-plaatjes te laten zien. En dat, uh, ja, want jouw ja. vader was uh, ook heel erg betrokken bij uh, Oud-Zandvoort. Ja, hij bij... heeft ook boekjes geschreven. Ja, overal. ja ik, het is met de paplepel bij ons ingegooid eigenlijk. Het onderwerp van: uh, als je tijdens zat te eten, dan werd er gezegd <laughs> wat, wat wij gedaan hadden. En, uh, ja. Jou, dat hebben we altijd gehad, want we hebben ook nog gehad. Uh, toen werd, uh, wie was dat? Bernard. ook oh, toen gingen ze trouwen, 37. Ja. oh ja. En toen werd er een kind geboren. En toen kregen alle Zandvoortse mensen. ja beschuit met muisjes, geloof ik. En uh, ja, ja, dat moest mijn moeder dan weer doen. En, uh, <laughs> ja. Toch zeer betrokken mensen ja, bij de oh, gemeenschap. ja. Even ja. over die welfare. Waar uh, was dat toen? Waar werd uh, die welvaart uh, gehouden? Welvaart, dat was. Uh, we hadden geen. Uh, dat kwam bij me thuis. Ja. Ja, goed. Je ging naar de mensen toe die ziek waren. En met materialen. Uh, en dus gingen we naar huis toe. Maar dus kwamen niet bij, uh, om het, uh, bij elkaar, zal maar zeggen. Alleen de materialen uitdelen. En dan, ja, je, je volgt de cursus van de Rode Kruis. En, uh, nou ja, dat is het dan. En dat doe je zelf. En dat heb ik uh, overgenomen van mevrouw van der Sluis. En ik heb het weer overgedaan aan uh, Wil Roosendaal. En die uh, ja, die, heeft het die weer... kwam ik gisteren tegen in het huis in de duinen. Ja, maar dat is de dochter, oh, nee, hè? Maar, ja, nee, uh, nee, niet Roosendaal. Nee, ik noem mevrouw Rozenboom was dat. Oh ja, Jo Rozenboom. Ja. Ja. Nou ja, daar heb ik mee in de vrouwenbond gezeten. In de Vrouwenbond. Zo ja. stappen we meteen over ja. naar de Vrouwenbond. Ja. Wat is de Vrouwenbond? Nou, dat heeft mijn moeder in 1952 opgericht dan. Met mevrouw Wachtendonk en mevrouw Weselius. En uh, nou ja, toen ging ik in 1953 trouwen... en toen zei mijn moeder meteen... Uh, nou moet je maar lid worden van de Vrouwenbond. Ik dacht, wat moet ik met al die oude dames? Maar ja, dat, uh, dat doe je dan maar. Ik denk dat het hoort erbij. En toen werd ik in 1920, of toen ik er twintig jaar bij was geloof ik of zo... Toen kwam Jo Hollenberg naar me toe. Vrouw, je moet in het bestuur komen. En toen dacht ik, ja, nou ja. Moet en Jo Hollenberg was de mevrouw van het postkantoor. Die werkte ja. op het postkantoor. ja En toen, uh, ja, dat Jo Hollenberg, die, uh, nou ja, dat heb ik gedaan. zegt ze, ja, want die was in het bestuur toen, Jo Hollenberg. En die ging eruit. En die vond het dan nodig dat ik erin kwam. Dat hebben we 25 jaar gedaan, met veel plezier. En wat en... hield dat in? Kan je daar iets over vertellen? Ja, wat het... was de vrouwenbond, wat deden ze? We kwamen maandelijks bij elkaar en dat was op een avond. Het was, uh, uh, we werd, eigenlijk werden de vrouwen een beetje uh, ja, zo gemaakt... dat ze zich ook interesseerden voor zaken die niet alleen je huishouden houden waar je bij betrokken was, maar ook een beetje buiten kijken. Dus uh, we de sprekers uit op allerlei gebied. En uh, nou ja, dat was het. Dat deed je dat met het, ja, op een gezellige manier. Met... Ja, en waar werd dat gehouden? In de Calvijnzaal. Eerst in het jeugdhuis in, bij de hervormde kerk... maar naderhand naar de Calvijnzaal. En dat, hebben we... nou ja, dat was een hele mooie gelegenheid... En, en dat was een algemeen iets, of ging het van de kerk het ging uit? ging van de kerk uit. Het was, uh, al, iedereen kon er komen, maar het was echt van de kerk. En, um, ja, goed. als je dan in bestuur zit, dan word je getraind. Hè, want dat wordt allemaal geregeld van uh, hoofdbestuur. Dus je krijgt uh, trainingsochtenden. En degene krijgt, ja, je hebt het dan aan een raion verdeeld. Dus je krijgt een, uh, als je secretaris bent, dan krijg je een speciale training voor secretaris ben je penningmeester, krijg je speciale training voor de... nou ja, noem maar op. En ik moet zeggen, nou ja, de padvinderij heeft mijn leven gevormd... maar met de Vrouwenbond eigenlijk ook. Echt. Ja, dat zijn ja. toch... Uh, ja, precies. Ja, heel erg. En, dus, en dat, Als je daar eenmaal mee bezig bent... dan wordt je hele leven er ook mee... Uh, ja, dat beheers je dan, want... Het is niet alleen die, ja, je hebt een ochtend of een avond of weet ik het. Maar je bent ook steeds bezig met te denken: God, wat gaan we doen? En uh, is dat wel wat? Wat nu eigenlijk uh, weer de vrouw van nu of te het weten het ja, is. Ja, Daar gaan we het straks <laughs> over hebben. Ja, maar. Uh, en, en hoeveel? Da, want dat waren ze alleen dames toen mijn, Ja, Toen mijn moeder begon, die heeft het dan opgericht. En toen weet ik wel, ik zag de notulen laatst nog eens. De eerste, uh, eerste oprichtingsvergadering. Hadden ze 80 leden. Ja. <laughs> ja, dat hou je niet voor mogelijk. En, dan, uh, en dat gaat naderhand weer minder worden... Dus ik heb alleen maar gezien dat het minder werd natuurlijk. Want die kerken... En die tachtig leden moest je ook uh, contributie betalen? Ja. En moest je daar ook een afdracht aan aan de landelijke Dat Bond is het juist. Me? Dat heeft ons een beetje de nek gebroken. Want het was, uh, ja, contributie betalen. Maar, uh, dacht mevrouw. Gaat, uh, <laughs> uh, de helft moesten we betalen aan het openstuur. Hè? Dus dan uh, blijft er niet zoveel over. En, uh, maar goed... Toen hadden we ook heel weinig leden en de mensen werden ouder. Ze konden niet meer s'avonds. Dus toen hebben we gezegd, uh, we stoppen ermee. En toen hebben we 50-jarig jubileum gevierd en meteen de opheffing. En had je ook uitjes van die... We uh... deden altijd, ik heb uh, alle musea en alle <lacht> kerken en alle kastelen in het land gezien... want we deden elk jaar een, uh, een uitstapje maken... En we vonden eigenlijk... één keer per jaar wordt een beetje te weinig. Dus we gingen ook wel weer het tweede... in het najaar nog een uh, uitje. Dus we hebben eigenlijk... Uh, ik heb er wel eens een gedicht van gemaakt... dat we, we zeiden, oh... Ja, want uh, we hadden het er straks over het uh, kerkkoor. Maar uh, ik weet dat het kerkkoor ook... Oh. Uh, ja, die deden ook elk jaar een uh, uitje. Ja, ja, ja. Maar toen kwam natuurlijk die... Uh, die vrije reizendagen. En dat... Uh, ja, dat kostte de mensen niks. Dan konden ze een reisje met de trein doen. En bij ons, als je met een bus gaat, ja, kost altijd geld natuurlijk. En dat, uh, dat heeft ons ook een beetje. Dan krijg je geen. Uh, ja, dan gaan ze niet meer mee. En dan uh, zijn er te weinig mensen. En te weinig mensen, ja. En dan, en dan wordt, en het, het, uh, ja, wordt het te duur hè? Wordt het te duur. Ja. We gaan uh, straks over het volgende praten. Ik zal nog één keer het telefoonnummer noemen: 023 57 -303 93. En dan gaan we nu even naar de muziek. A little green bank Got to find just the guy I'm losing my mind I of silent in the night I was silent today Thomas, sorry hoor, maar jij moet maar even zeggen wat het was. George Baker, Little Greenback. Ah, George Baker. Hickey Die ken ik alleen maar van Una ja. Palona Blanca. Ik loop een beetje achter. Dag, ja. uh, welkom terug in het programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn gast aan tafel is uh, vrouwtje Paap van der Meijen. We hebben al heel veel uh, uh, uh, met elkaar besproken... wat aan de orde is geweest uh, en haar... Hobbies, de patvenerij, het kerkkoor, de welver... en het laatste waren we bij de vrouwenbond, de christelijke vrouwenbond. Zal het -B. -B. En CVB, en naderhand Passage. Passage. Goed, op een gegeven moment zei je van... ja, de, de kosten kwamen er niet meer uit, er waren te weinig mensen... je moest afdrachten aan het hoofdbestuur. En te oud. Dus, uh, en te oud. Dus de, de club is opgeheven. Ja. En dat uh, ineens werd opgeheven... Nou ja, oké, okay. dat was in februari. En toen liep ik in augustus in het dorp. En toen zeiden ze, goh, vrouw, we gaan het zo missen. Er is niks meer. Zouden we weer niet wat kunnen? Nou ja, goed. Toen heb ik een advertentie gezet in het kerkblad. Als er liefhebberij was, moesten ze maar eens komen praten. Wat willen jullie? Dat hebben ze gedaan. En daar is uit uh, het goede uurvaart voortgekomen. En dat bestaat ook alweer. Tien jaar. Tien jaar. jaar, ja. <laughs> Ja. Het tienjarig jubileum ja. hebben we ja, dat, gevierd. Ja. Alleen, dit is onafhankelijk. Dit is niet aan... Nee, een, dit uh... is helemaal... We zijn nergens aan gebonden. En ook niet... Uh, ja, de mensen zijn lid. Maar het is niet zo dat we lid zijn van een landelijke club. Yeah. En ook voor alle gezinten. Alle gezinten. Maar, we hebben wel gezegd... We, we staan wel een beetje... Ja, dicht bij de kerk. Laat ik het zo zeggen. Dat... Uh, ja. En waar vinden die... Benen? En die doen we in het jeugdhuis achter de hervormde kerk. En? <laughs> en we doen, uh, ja, we doen eigenlijk hetzelfde wat we op die passage ook deden. Het is nu alleen niet s'avonds, maar overdag. Dus we beginnen met koffie drinken. Daarna hebben we een spreker. Pauze, uh, vragen. Nou ja, en die sprekers die zijn op allerlei gebied. Uh, wat hebben we al niet gedaan? Uh, de rechtspraak. het uh, ontstaan van het Arnhemse dagblad. Uh, nou ja, noem maar op. Brandweer. Krimpies. <laughs> en ja. de laatste keer, want het is steeds de laatste woensdag Duif. van de maand. Laatste keer, ja. Uh, ja. Toen hadden we iemand uit de duin. Nou, jij ja. zat voor op het puntje van je stoel. Want daar wist je heel veel over te vertellen. Ja. Hoe kwam dat? Nou ja, het, bij ons thuis zijn we zo opgevoed met de duinen. Ik... Uh, ja, toen ik klein was. Om vier, toen was ik vier jaar, denk ik. Elke zondagmiddag werd er, werd er gewandeld in de duinen. Naar de waterlijn in de duin. En uh, ja, dat zat erin. Ik hoefde ook niet te zeggen, ik heb geen zin. Want dan moest ik maar een vriendinnetje meenemen. Dat was dan gezellig. Nou, die gingen ook wel mee. En uh, ja, en toen ging ik trouwen. Dat was 53 dan. Toen kreeg ik meteen van mijn vader een, uh, elk jaar een duinkaart. Voor het jaar, zo'n uh, jaarkaart. Dus eigenlijk uh, ja, kwam ik ook altijd in de duinen. En ik hou erg van lopen, want ja, bij me, wij zijn ook vierdaagse lopers... bij ons in de familie, dus dat, hebben we, ja, dat kan je alleen maar als je traint. Dus als je veel loopt, dan... Uh, en, en heb je zelf ook de vierdaagse gedaan Ja, gewoon. dat heb ik ook gedaan, dat heb ik met uh, 47. Toen hadden we een familie, Dat was mijn vader, mijn broer... mijn schoonzus en ik. En Henk Vreeman, geloof ik, ging ook mee. Ja. En nu? En nu, nou ja, ik, ben, ik heb het maar één keer gedaan... maar ik ben wel verder altijd veel bij betrokken. Want mijn dochter heeft het al twintig keer gedaan. Mijn schoonzoon heeft het al een keertje gedaan. Of een paar keer gedaan. Nichtje, nou ja. En jouw dochter is Marijke, Marijke Bosman. Bosman, <laughs> pa, ja. Die kennen ook heel veel uh, ja. mensen. Ja. Dus de duinen zijn voor jou... Uh, ja, die zijn heel erg. maken een belangrijke plaats in van... Uh, ja. Maar hoe kwam dat? Dat die duinen zo ja, in waren. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik denk. Mijn, mijn grootvader. die was duinopzichter bij Rijnland. En die had zijn standplaats in Wijkenzee. Dus boven het Noordzeekanaal. En moest dus. Uh, ja, ik heb het nogal een tijdje gedaan. Ging hij elke dag lopen. Of nee, hij was in de kost in Wijkenzee. En dan ging hij dus uh, zondagavond al lopend naar Wijkenzee. En hij kwam. Uh, zaterdagmiddag terug. Want dan kon hij het weekend thuis zijn. Lopen? Hoe ver ja. is dat? Nou, Wijkenzee, tien kilometer. Hè? Want dan kon je met een bootje over... Met een pont? Nou, de pont, of was nou, de toen pont nog niet... ging het strand af. Oh, het strand af. strand af, dus dat is negen, tien kilometer. En dan heb je een pontje, of wat had je, ja. En dan was hij in Wijkenzee in de kost. Nou, dat was... Toen had hij nog eens bedacht. Oh, ja. uh, een Ik zal een huis huren... in Wijkenzee... Hebben ze gedaan. En, uh, maar mijn grootmoeder wilde eigenlijk helemaal niet. Maar ja, dat was natuurlijk wel, uh, wel makkelijker. En toen kwam ze daar. En toen zegt ze... Ze had ook twee kinderen. Mijn vader was er al. En nog een oom, geloof ik. Maar ze vond het daar veel te ongezond. Want daar is daar een weiland. En dat vond ze zo vochtig. Ze zei ze, nou, die kinderen worden hier ziek. Ja, dat is bij ICANCE, heeft die ja. grote meente in het ja, euh, midden. Ja, dat vond ze vochtig, dus ze heeft de koffers niet uitgepakt. <lacht> ze heeft er een winter met ingepakte koffers gezeten. En ze zegt, nou, ik ga weer terug. Dus ze is weer teruggegaan naar. Uh, en die woonde. Dat die... was dus weer een Kors van de mij. Ja, dat was een Kors Ja, want dat van is Kors en Piet. Ja, dat was. Nou, de... en, en jouw broer heeft weer Kors. de vader van mijn vader. Ja. En Kors die heeft weer een zoon Piet. Ja, ja. zo gaat het ja, zo uh, gaat. weer door. Ja. En, en was jouw uh, grootmoeder ook een Zandvoortse? Ja, Holleberg. Oh ja, Hollenberg. En die hadden het pension op de weg. Ja. <laughs> nou, allemaal toch maar uh, ja. schitterende verhalen. Kom je nog wel eens in de duinen? Nou, Hoe oh, je nu? Ik kan niet meer lopen. Hè. Ja, oh. Ik heb het laatste... Ja, nou ja, toen ging mijn man is gestorven. Dat is 17 jaar geleden. En ik had een hond. En die, ja, die moet ook elke dag uitgelaten worden. Dus dan liep ik altijd mee in de gewone duinen. En dan ga je, kom je niet zoveel meer in de waterleden duinen. Nee. Maar, maar je wist er wel heel veel van. Want... Ik weet er... Uh, ja... Het zou het zo de, allemaal uit kunnen Ja, want er werden de. allemaal plaatjes getoond... van ja. Uh, uh, ja. Uh, planten en struiken. ja, en, en ja. ja Dat ja, weet ik ja, en inderdaad. dat is dit. Nou ja, ik ben niet eens zo op die struiken. want Dat was meer mijn man. Die was de plantjesgek eigenlijk. Maar ik uh, wist meer uh, ja, vrijheid. Uh, frisse lucht. Mooie uitzichten. En stilte. En we waakten ook altijd als wij zondags uh, daar liepen. Dan waren mijn man en ik altijd aan het plannen maken. Uh, God, die zat ook in verenigingen. En ik ook. En hoe zullen we dat doen? En daar is een jubileum. En hoe zullen we dat doen? En dan werd er, deden we samen een gedicht maken onderweg. <laughs> nou ja, zulke dingen deden wij altijd. Je bent dus ook dichteres. <laughs> nou ja, nee, mijn man was meer de dichter. Maar ik kon het ook wel aardig. Je kon het ook wel nou, aardig? Ja, ja. Uh, Sinterklaas Rijmen. Ja. <laughs> nou ja, en van het Goede Uur, waar we het net over hadden... daar ben je dus de voorzitter van. Ja. Dus je zit daar ook weer in het bestuur. Ja. Al uh, tien jaar. Ja. En, en uh, ja. hoe komen jullie dan aan al die sprekers? Hoe, hoe gaat dat? Hoe ben je dat doen? Ja? Nou, we, ze komen, Het bestuur komt dus elke maand bij elkaar... Um, wij vragen altijd aan de bestuursleden... kijk in de krant, eh, luister om je heen als je iets hoort van... god, dat lijkt wel wat, neem dat mee naar de vergadering. En tijdens de vergadering maken wij een keuze van... nou, je moet dat, dat doet dan Cordes. En die maakt een keuze en die schrijft de mensen aan of die uh, belt op. En tot we weer een uh, jaar vol hebben. En dat uh, lukt nog wel aardig eigenlijk. Ja, iedere ja. keer is het weer ja. uh, verrassend. Ja. Want wat hebben we de komende keer? Dat is uh... de schaapherder. Oh ja, is... de schaapherder uit Wijk aan en de Echtbond. De vrouwelijke schaapherder. De vrouwelijke schaapherder. Ja. ja. <laughs> Thomas, we gaan nog even naar één muziekje en dan gaan we, we naar de afsluiting van het programma. Ja. Thomas, onze techneut. Wat uh, was dit voor een mooi liedje? Met een panfluit? Ja, klopt. Ja. Was uh, van James Last. Prachtig. We komen aan het eind van dit programma... maar toen ik vertelde waar de studio was... onze prachtige nieuwe studio... luisteraars uh, terug in dit programma... ik praat met uh, vrouwtje Paap van der Meijen... we hebben al eigenlijk... Uh, nou ja, bijna alles wat we wilden vertellen hebben we gedaan... maar uh, jij zei in deze ruimte heeft voor mij een heel andere betekenis. Ja, hier heb ik... Naaien geleerd, hè? van de huishoud- en gezinsvoorlichting. Heel gezellig. Elke week kwamen we hier uh, boven. Naaimachine stonden hier. Dat was onder leiding van mevrouw Ova En mevrouw Deesker. En uh, nou ja, we, we hadden niet zoveel geld. Dus we, het was fijn dat je kon leren naaien. En dan konden we nog uh, ja, je lapje kopen op de markt. En dat was dan uh, goedkoop. Het werd gepast. En, zo. en ik hou er erg van met mijn... Handen bezig zijn. Want ik, nu op het ogenblik, naai ik geen kleren meer, maar dan nou kwilt ik. En daar gaat ook heel veel tijd in zitten. En, uh... Maar buiten kwilten, als we een, uh, een, een bazar van ja. de kerk hadden, dan kwam je met: ik weet niet wat aanzetten, want ja. ik, ik, je bent heel creatief. Ik ben heel creatief, ja. Ja. Uh, ja. Vertel eens even zo van wat dingen die je dan maakt. Nou maakte. ja, ik, ik ben ook hier, dat had je hier. Bij die huishoud en gezin dan heb je van die... Work, ja, nu heet het workshops. En toen waren het gewoon... Uh, ja, af en toe en ochtend. En dan kon je presentjes maken van vilt. Dan uh, nou, je noem maar op. Weet je, wat gebruik je met kralen reigen. Uh, eh, sieraden maken, uh, laat ik maar zeggen. En dat interesseert me allemaal wel. Dus dat, ja... Uh, yeah. Nee, want met kerst van het goede uur... Ja, dan kom je ook altijd met, weer, uh, ja. Ja, uh, weer met Pasen, dan <laughs> krijg je we weer een gehakte... Ja. Uh, het zijn allemaal uh, kleine dingetjes, maar... Uh, maar maar ja. daar ben je wel uh, ja. een flinke tijd mee bezig. Ja, ja. En dat doe je allemaal alleen. Ja, nou ja. ja. Ik ben, ja. Ik begin dan, uh, vorig jaar was Rijken van een kerstmarkt thuis. dat is december, denk ik. En toen zei ik, goh, wat leuk... Nou, dat ga, ik vaak. dat ga ik maken voor het goede uur. Nou, daar ben ik een heel jaar mee bezig. En dan helpen op het laatst. Nou ja, met elkaar nog eventjes. Maar, hoor. Vind ik wel leuk. <laughs> en kilten? wat, wat, en kielten, wat, wat, wat, wat dan maak dan ik, ik kwele wat... kleden. Kussens, paddenlappen, placemats. En dan ga ik ook vaak naar tentoonstellingen. Dat heb ik geleerd van iets legers. En uh, ja. toen ging ik naar de tentoonstellingen. Oh, is het over? Nee, nee, oh. ga rustig door. Dat was een uh, tentoonstelling in uh, Arnhem. Was ik met Gret Deesker. En er liep opeens uh, Riets Legers ook op die tentoonstelling. En ik had wel eens wat gezien van haar. En toen zei ik, jee, wat mooi. Je moet maar eens een cursus geven. Toen zegt Riets: nou, dat doe ik al op zond. Toen ik zo, nou, dan ben ik bij jou. Uh, aan het goede adres. Dus dat heb ik bij haar een tijdje gezeten. En, uh, dus dat heb ik ook ook. En tennis kook, dus ja, nou ja, ik ben nooit thuis. En tennissen, doe je dat nog? Nee, dat ik, toen ik 83 was, toen kreeg ik kousen, steunkousen. En toen ging het niet meer. Dus dat uh, toen dacht ik, nou, oh, dames, heel jammer. En, heren. en toen ben ik gaan kaarten. Oh. Toen heb ik aardig, ah, toen zei ik, ja joh, uh, die dames die kunnen eerder als niet meer tennissen. Je moet ons maar gaan britje leren. Nou, dat heeft hij gedaan. En toen had ik nog een stelletje bij me thuis, die, Allemachtig. Ik, ik ben al moe van je hele verhaal, vrouwtje. Heel hartelijk bedankt ja. voor je komst en voor je verhaal... en alles wat je eigenlijk voor Zandvoort en voor de gemeenschap... en wat je nu nog met het bestuur uiteraard doet uh, in het goede uur... en toch weer bezig bent met een klein groepje... om uh, voor de kerst uh, met uh, een koor uh, in de kerk te zingen. Uh, Thomas, ik dank jou heel hartelijk uh, voor de techniek. Graag gedaan. Ik zal u vertellen wie we volgende week in ons programma krijgen. Volgende week in het programma komt Ger Sense, nou, de oud-voorzitter van het Genootschap Oud-Zandvoort... maar een ontzettende Zandvoort-kenner. Wilt u iets weten, dan is hij meestal degene die antwoord kan geven. En hij gaat het hebben met Pieter Jouwstra... die hem interviewt over de geschiedenis... van eh, wat dan nu het Zandvoortsmuseum is... Dus dat wordt weer een interessant uh, programma. Dus ik zou zeggen, luistert u allemaal weer volgende week zaterdag... naar ZFM Oud-Zandvoort. En vrouwtje, jou bedank ik heel hartelijk voor je komst. Ik heb genoten om met je te praten. Wij zien elkaar weer bij het Goede Uur volgende week. En uh, uw luisteraars weer volgende week zaterdag... met het interview van... Gershensen door Pieter Jouwstra. Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing. Ja, Bloem presenteert iedere zaterdagochtend in het programma Zandvoortse Zaken. De Ja, Bloem Sportsquiz. Weet u het antwoord op de actuele sportvraag? Dan maakt u kans op een waardevolle cadeaubon van Ja, Bloem. De Ja, Bloem Sportsquiz. Iedere zaterdag van 10 tot 12 op ZFM. fm Zandvoort. Zandvoort.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 Hier vindt u onder andere kleding van Street One, Turnover en Noah Noah. Voor persoonlijk advies en een vriendelijke service bent u bij ons aan het juiste adres. Nieuwsgierig? Kom gewoon eens kijken. Rosarito is elke dag geopend, dus ook op zondag. Rosarito.